...is het beste draf voor, want hij schudt zijn hoofd op het moment dat... Uh de man Vogelsang dat Jacob Fugelsang, de man van Astana, omkijkt. Ze van, joh, neem nou nog eens even over. Schudt hij zijn hoofd. Hij kan niet meer. Hij heeft de hele dag in de aanval gezeten. Maar wel een geweldige koers gereden. Deze jongen die een paar weken geleden dus nog een bocht miste in de uh, Volta Limburg Classic. En toen uh, behoorlijk zwaar ten val kwam. 25 jaar is hij pas. En nu zit hij zomaar in de volle finale van de Amstel Gold Race. Bij de beste team 12 man die nog op kop rijden. 7,5 kilometer zijn er nog te rijden. Nog uh, één klimmetje zometeen. We krijgen zometeen nog de bemen en dan die hele lastige nieuwe finale. Maar, Sebastien, jij weet wat daar weer achter zit. Op zo'n 13, 14 seconden rijdt de groep met Greg van Avermaat. En met Kwiatkowski, vorig jaar geklopt door Philippe Gilbert. En die zit hier uh, toch ook. Ja, die zie ik. Daar zit hem met nummer 1 in deze tweede groep. Uh, wij onderweg nu naar de Bemelenberg. Floris de Tier. ...zit er hier in ieder geval ook bij Henao, de Colombiaanse kampioen. Maar nadat we dat eerste smalle de gedeelte hebben gehad... ...en de weg weer iets breder is op weg richting de laatste beklimming van de dag... ...de Bemelenberg valt het hier bij de achtervolgers wel wat stil. Omdat er gekeken wordt vooral naar Kwiatkowski. Ja, en die kan in zijn eentje, Gio, dat gaat niet dichten. Weer een aanval. We krijgen weer een aanval van Oscar Riesebeek. Ongelooflijk wat die jongen allemaal nog in zijn benen heeft zitten. De man van Roompot, Nederlandse Loterij. Die daar gewoon wegspringt. Prepen van Hekken met zich meekrijgt uit de oorspronkelijke kopgroep. En ik geloof dat het weer Vogelzang is die daar kan aansluiten. Jawel, het is Jacob Vogelzang. Want even kijken, zijn ploegmaat die daarbij zat bij die eerste groep. Die sluit niet aan. Het is Vogelzang inderdaad die aansluit. Zodat we van Hekken, Vogelzang en Riesebeek hebben. En dan gaat Jacob Vogelzang. Want natuurlijk, die heeft frissere de Benen heeft minder moeten doen dan die twee oorspronkelijke koplopers. Op de Beemelenberg is één man solo. één man die op kop rijdt. En dat is Jacob Vogelsang. 6,5 kilometer nog. PSV Ajax, heren. Een hoop strijd. Nog niet te veel raffinement. Nee, maar het is wel heerlijk om naar te kijken. Omdat er inderdaad heel veel strijd is bij, bij de ploegen. Uh, nog geen hele grote kansen gezien. Nou, Net eentje, ik vond die van Luc de Jong. Dat was toch, uh, daar moest Onana zich echt uh, voor strekken met zijn linkerbeen. En nu is Ajax in de aanval. Bal gaat richting de linkerkant. Waar Kluivert de bal heeft gekregen via Arias. Kluivert nog steeds een balbezit. Levert in bij Zier. Zier, Weber. Weber, Zier. En nu moet de bal richting de rechterkant. Wat een bal. En daar van de Beek. Van de Beek naar Huntelaar. Nee. Daar komt Soet goed uit zijn doel. Pikt de bal. Weg voor de voeten van Huntelaar. Voordat Huntelaar kan scoren. En dus blijft het volgens nog 0-0. Ja, Zoet wacht even met het nemen van deze doeltrap. Want hij kan de bal niet snel kwijt bij een van zijn medespelers. Dus gooit hij de bal voor zich uit. En dan maar naar voren. Ik snap je opmerking wel Hugo. Het is uh, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld AZ-PSV. Vorige week vond ik dat een betere wedstrijd. Na 20 minuten dan deze editie van PSV-Ajax. Moet nog een beetje echt op gang komen als het gaat om het goede voetbal. Want ja, strijd is er natuurlijk voldoende beleving. Des te meer. En een aantal kansen ook wel gezien. Voor beide ploegen. Met name dus die uh, inderdaad voor PSV. Ingooi voor Ajax. Kluivert. Gooit hem op Taliafico. Hij breed naar Zieg. Linkerkant van het veld terug naar Taliafico. De Argentijn. Dan naar Schöne. En Schöne die loopt zichzelf een heel klein beetje vast. Kan hem alleen maar afspelen op Kluivert. Die neemt de bal dan weer niet goed aan. Veel te flegmatiek, laat hij de bal van zijn voet springen. Overname PSV Bergwijn met ruimte. De Jong duikt het gat in. Bergwijn kiest voor de optie Pereiro aan de rechterkant. Of het is Arias. Die heeft Lozano mee. Speelt de bal ook op Lozano. Iets buiten het 16 meter. Lozano heeft hem voor zijn linker schiet En een sierlijke stijlvolle zweefduik van André Onana. Voorkomt de openingsgoal van deze wedstrijd. Ik denk dat de bal sowieso wel naast was gegaan. Maar als een keeper een zweefduik kan maken. Dan moet hij het natuurlijk nooit nalaten. 0-0 blijft het na 18 minuten. De Onana nog altijd met de bal in de knuisten. De Cameroense knuisten die in het groen is gekleed. Net als Jeroen Soet heeft de bal bij Huntelaar gekregen. Huntelaar bal naar buiten naar Neeres. Neeres met Brunet. Interessant gevecht, omdat Brunet natuurlijk een heel raar seizoen heeft. Hij mocht weg. Uh, bal gaat over de zijlijn en Neeres is heel boos. Omdat uh, de inworp wordt gegeven aan PSV. En Neeres zegt hij was voor ons. Neeres uh, wordt nu weggehaald door A voor de Veldman. En die zegt, joh, hou je even in. Dit is uh, maar een inworp. Uh, verder is er niets aan de hand. Ga geen gekke dingen uithalen. Want anders krijg je een gele kaart. Hij moet nu ook even bij Makkelie komen. en Makkali zegt: "Joh." Hou je nou in? Het heeft allemaal geen nut. De inworp is voor Brenet. Verder niets meer over Zeuren. Het is maar een inworp. Halverwege de helft van PSV. Staat Brenet met de bal in de handen. En mag dus gaan gooien. Je gaat dat doen. Ik zei Brenet, een raar. Uh, seizoen tot nu toe. Uh, vanaf het moment dat hij hoorde dat hij weg mocht, uh, uh, is hij beter gaan voetballen als uh, linksback. Normaal rechtsback eigenlijk. Maar goed, uh, ze zijn nog altijd op zoek naar een goede linksback. Die hebben ze nog altijd niet gevonden. Nu balbezit voor Ajax, weer voor Onana. Vraag van een altijd af of Neres? Door heeft wat Makkely allemaal tegen hem zegt. Want volgens mij spreekt meer geen woord Engels. En Makkely, voor zover ik weet, ook geen Portugees. Dus hij knikt wel van ja, maar volgens mij heeft hij geen idee waar hij het over heeft, die scheidsrechter. Die fluit dan ook gewoon wel voor een vrije trap. Nu in het voordeel van PSV als De Jong. Onderuit wordt gehaald. Een PSV meter of tien over de middenlijn. Die vrije trap mag nemen. Dat kan een aardige mogelijkheid worden. PSV erg gevaarlijk uit standaard situaties. De meest succesvolle ploeg als het gaat om spelhervattingen. En het maken van doelpunten. 26 goals in totaal gemaakt. En dit is een aardige kans die wellicht kan ontstaan voor PSV. Die wil ik met goedkeuring van de regie in veel toch maar even meenemen. Want Lozano staat achter de bal. De linkerkant van het veld. Een meter of tien van de linkerzijlijn vandaan. En veel mensen van PSV. Voorin, daar komt die vrije trap in. Swinger, maar die gaat over alles iedereen heen. Over de achterlijn. De doeltrap van Ajax blijft 0-0 na 20 minuten in Eindhoven. Jacob Vogelsang was de naam zojuist. Gio en nu... Ja, en daarna was het Michael Valgren. Zijn ploeggenoten Dat zijn de enige twee die dus nog als duo aanwezig zijn in de kopgroep. Inmiddels nog maar acht man. Alle mannen uit de oorspronkelijke kopgroep zijn er af. Ook Oscar Riesiebeek, die een geweldige koers heeft gereden. We hebben op koprijden op dit moment Fugelsang, Valgren, Valverde, Kreuziger, Anna-Philippe, Sagan, Gasparotto en Wellens. Alleen maar grote namen in deze finale van de Amstel Gold Race. En we zijn inderdaad op die nieuwe laatste lus aangekomen. We zijn de Beemeldenberg opgereden. Linksaf bij Gasthuis. Ja, en dan wordt te draaien en keren. En nog maar 3,3 kilometer te rijden voor die koplopers. En wat zit daarachter, Sebastien? Daarachter zit een groep met volgens mij dus inderdaad Philippe Gilbert met Floris de Tier die daar is teruggekeerd. En daar in die groep zit Oscar Riesebeek, de beste Nederlander van vandaag. En nou zit hier ook vlak voor ons Riesebeek wordt dus de beste Nederlander in deze Amstel Gold Race. Wat heeft hij? Een dijk van de wedstrijd gereden. en Zij hebben op dit moment 15 seconden achterstand op de eerste Goed, maar ik denk dat het te veel is. Ik denk dat die 15 seconden niet meer worden dichtgereden en dat de winnaar dus vooraan zit. Psv Ajax en die Arman. Uh, ja, nog altijd 0-0. Overtreding gemaakt door Lozano, die natuurlijk de vermoorde onschuld speelt, maar dat doet hij wel vaak dit seizoen. Blijft een geweldige voetballer. Goeie aankoop geweest van Psv. Dat gaat hem wel geld opleveren, hoor, als hij uh, het ook nog goed gaat doen met Mexico in. Uh, bij het WK in Rusland. Nu de bal alweer in het bezit van PSV. Dat meer in balbezit is dan Ajax. Maar niet altijd alle goede dingen mee kan doen. Zoals Brenet nu die de bal over de zijlijn loopt. En dan mag er na 21, bijna 22 minuten spelen... gegooid gaan worden aan de rechterkant van het veld. Een meter of 10 voor de middenlijn door Joël Veldman. Aanvoerder van Ajax zoekt, maar het staat stil... Uh, wie loopt er vrij? Niemand. Echt helemaal niemand. En dus schoot hij maar naar, naar de zijkant waar Neres de bal heeft teruggegeven. Ja, nee. Dit uh, slaat eventjes nergens op. bal gaat over de zijlijn via Veldman. Omdat er gewoon heel slecht bewogen wordt op het veld door Ajax. Maar nu heeft PSV hetzelfde probleem met Brunet die aan het gooien is. Ja, er gaat wel erg veel fout in de eerste 22 minuten van deze wedstrijd. Het is nog niet uh, dat je zegt watertanden van het geweldige voetbal wat we voorgeschoteld krijgen. Niet van PSV-zijde en ook niet van Ajax-zijde. Ik geloof niet dat dat kampioenstress is van de kant van PSV. Zeker niet. Maar je ziet nu wel in het stadion dat is wel grappig. Mensen die euforisch waren voor het begon. Iets spannender, gespannendere kopjes nu. Want uh, er is nog geen beslissing. Nu misschien wel eens van Ginkel de door. is. bal gaat naar Lozano. Die kan schieten. En van de lijn gaat door de licht. Maar hij gaat verder. Toch in in de rebound. Ja! Daar is de 1-0 van PSV en het is de man die altijd in topwedstrijden. En daarom speelt hij vandaag in Eindhoven. Gaston Pereiro opent hier de score voor PSV. En een schitterende ontlading in dit Philips Stadium. Eerst door een geweldige redding van de licht op de lijn. Maar hij en Doelman Onana kunnen niet voorkomen dat de rebound van Pereiro er wel in gaat. PSV Ajax na 24 minuten. 1 tegen 0. Zometeen meer dan de hele rest van de wedstrijd live op deze zender. Nu eerst naar de ontknoping van de Amstel Goldrace. Gio. Laatste anderhalve kilometer in deze Amstel Goldrace op de nieuwe parcours waar je zo uit het zicht bent als koploper. En we hebben twee nieuwe koplopers Riquel van Green, Een paar jaar geleden nog tweede in de Amsterdam Goldrace. En hij heeft Roman Kreuzinger met zich meegekregen. En die andere, ja, die moeten nu dat gat gaan dichtrijden. En dan weten ze dat Jacob Vogelsang daar als bewaker bij zit. Sebastien, zit daar weer achter. Waar het uh, Ties is, die probeert uh, om op uh, 20, 25 seconden van de kop van de wedstrijd de sprong naar voren toe te maken. Het smalle gedeelte. Die nieuwe finale van de Amsterdam Gold Race is erop. Het is nu dadelijk op de grote baan. Linksaf richting de finish. Hier wordt gekeken door Heenauw. En door Oscar Riesebeek. Die het zelfs nog even probeerde. Om naar benood toe te springen. Maar uh, vooraan in de spits. Die moeten Guillaume zo'n beetje al wel in die laatste rechte lijn zitten. Zeker, die zit in de laatste rechte lijn. 600 meter nog. We krijgen waarschijnlijk een sprint à deux. Of misschien à trois. Want uh, Gasparotto probeert er nog bij te. Te komen. Maar dat gaatje lijkt me toch wat te groot in de laatste 500 meter. En Valgren maakt dan die beweging met die elleboog. Mikael Valgren, uh, Twee jaar geleden dus uh, nummer twee in deze Amsterdam Gold Race. Die maakt een beweging in de richting van Kreuziger. Neem jij ook nou eens even over. Kreuziger pakt op dit moment uh, de kop over. En dan gaan we sprinten zometeen. Kom Gasparotto er nog bij of komt hij er niet bij? Ik denk dat Enrico Gasparotto te laat is gekomen en niet op weg kan gaan naar zijn derde zege in de Amsterdam Gold Race. Want dus we gaan sprinten. De sprint uh, aangetrokken door Kreuziger. En dat uh, gaat als een sprint als een strijkijzer worden. Want Gasparotto gaat het niet redden. Het is Michael Valkrein die hier gewoon eindelijk... dan de Amsterdam Goaltrace wint. Nadat hij dus twee jaar geleden al zijn neus aan het wensen stak. Valkrein wint voor uh, Kreuziger. En dan is Gasparotto de nummer drie. En gaan we nou even kijken naar het sprintje daar weer achter... met uh, Valverde. De mannen die geklopt zijn, de grote namen die geklopt zijn. Ik hoop dat we dat nog te zien krijgen. Want de winnaar, dat geloven we wel. We krijgen zo meteen hopelijk de, toch nog die sprint achter te zien. het nee, is Sagan die daar de sprint wint. Voor Alejandro Valverde. Tim Wellens, Julien Alaphilippe. En dan krijgen we ook... Ook nog eens een keer Jacob Vogel zang over de streep en dan is het inderdaad wachten op die eerste Nederlander, op Oscar Riesebeek die het geweldig heeft gedaan in deze koers. Maar de winnaar van de koers is een man van 26 uit Denemarken, Michael Valgren. P.S.V. staat op 1-0 en wat was de ontlading groot. Deed denken aan bij Kuiten vorig jaar. <laughs> ja, nou, het is sowieso ongelooflijk als je het feest omheen ziet. Was, uh, ja, laat ik het nog een keer beschrijven. Uh, een bal richting Van Ginkel. Weber gaat in de fout. Die miste de bal. En dan uh, gaat de bal van Van Ginkel naar Lozano. Die schiet op doel. En uh, via de licht gaat de bal er nog net niet in. Maar daarna de rebound die uh, gegeven werd door de licht... werd door Pereiro makkelijk binnengetikt. En dus 1-0 voor PSV de negende goal voor de Uruguayaan. En zoals uh, Arman ook terecht zegt... Hij is gekozen om dit soort dingen te doen. Want hij scoort altijd in de belangrijke wedstrijden met nadruk. 1-0. Ajax moet gaan komen. En uh, ja, probeert het ook in deze fase. Als de bal bij Huntelaar is naar Van der Beek. Van de Beek draait zich vrij bij Hendricks. En moet dan een uh, vrije man zien te vinden. Weet hem te vinden bij Zier. Ziyech, uh, halfwege de helft van PSV. Met uh, de paas Natalia Fico aan de linkerkant. Die zet de bal voor Huntelaar de lucht in. Zoete ook, die laat de bal los. Heeft hem in tweede instantie wel te pakken. En uh, kan de bal zo weer in spel brengen voor PSV. Ik vind dat die vergelijking. Trouwens niet helemaal opgaat met die goal van Kuit, Want wat ik daar zag, dat was toen 18 jaar frustratie dat eruit werd geschreeuwd. En mensen die elkaar huilend in de armen vielen. Dit zijn gewoon hele blije supporters van PSV. Voor wie het natuurlijk iets minder lang geleden is dat de ploeg landskampioen werd. Het is iets gebruikelijker dat PSV de titel wint. Maar blijdschap, die was het natuurlijk sowieso. Ze waren heel blij, omdat ze ook wel merkten dat het toch iets troever ging dan ze allemaal hadden gehoopt. Maar nu staat PSV gewoon met 1-0 voor. En moet Ajax inderdaad komen met bijvoorbeeld Sierg aan de linkerkant van het veld. Ja, dit paasje door naar Kluivert... Is tot mislukken gedoemd. Dat lukt dan ook niet. Pereiro vangt op voor PSV. Echte fout door van Weber. Die daar uh, finaal mismaait. In een poging de bal weg te schieten. En daardoor ligt het helemaal open achterin bij Ajax. En kan uiteindelijk dus Pereiro profiteren. Inmiddels Swaap voor PSV. Die de bal terugspeelt op de Zoet. Die wordt daarmee wat in de problemen gebracht. En kan eigenlijk niet anders dan de bal naar voren schieten. Maar uh, PSV weet de bal wel in de ploeg te houden. Nu via Hendricks. Jorrit Hendricks. Uh, de. Een speler die het uh, toch goed gedaan heeft dit seizoen. Er waren veel vraagtekens. Uh, Guardado moest hij uh, zeg maar vervangen. Nou, dat was zo'n grote held. Uh, maar het is uh, toch redelijk gelukt. Ja, het is niet zo'n geweldige voetbal als Guardado was. Maar toch, hij doet dat uh, goed. Nu wat pijn aan het hoofd, Onder andere bij Johnny van der Beek omdat uh, wie was dat? Marco van Ginkel uh, even te hard erop doorging. Twee mensen met pijn in het hoofd. Ook Talië Fico. En Van der Beek voelt nu wat aan de rug. De vrije trap is voor Ajax. Is genomen. En Max Leuber. De man die dus uh, jongeman Die zo in de fout ging. Heeft de bal gepaast. Krijgt hem terug van Van der Beek. En Van der Beek kijkt. 28 minuten gespeeld. PSV leidt met 1-0. Gaat de bal naar voren richting Huntelaar. Die komt nog niet in het spel voor. Wordt nu door Isimat van de bal afgelopen. En dan gaat Pereiro in de aanval voor PSV. Pijn inmiddels Huntelaar die nog steeds daar ligt. Ziet er niet goed uit. Pereiro die uh, inmiddels in AVO is voor PSV en een ingooi overhoudt aan die actie. Dan toch even kijken denk ik hoe het is met uh, Klaas-Jan Huntelaar. Die ligt daar nog steeds. Ongeveer halfwege de helft van PSV. Makkeli die kijkt naar Huntelaar. Maar er wordt nog niet om verzorging geroepen. Huntelaar die uh, strekt even en gaat dan gewoon staan. Die kan dan wel weer verder. En dus uh, heeft Makkali dat uh, goed bedacht om niet gelijk Verzorging het veld in te sturen. Ingooi wel voor PSV in de 29e minuut. waren inmiddels weer wat strompelend naar de middenlijn aan het schokken. En Arias die mag gooien aan de rechterkant. Kan dat heel ver doen? Ik dat hij dat nu ook wil. Pereiro gaat zich wel aanbieden nu. Zou er wel ook naartoe kunnen? Arias wacht lang. Kiest inderdaad voor Pereiro. Die kan terug naar Arias. Of binnen door naar Lozano. Kiest voor het laatste. Naakt de bal hem wel kwijt. Ajax onderschept via Schöne. Schöne naar Van der Beek. Van der Beek als het snel gaat. Oh, die wordt aangetikt door Hendricks. Daar komt de eerste gele kaart. En Hendricks krijgt hem dus. En kon hij hem hebben? Ja, die kon hem hebben. Want er staan drie man op scherp bij PSV: Izimaberin, Arias en Van Ginkel. Hendricks nu een die moet natuurlijk wel in de rest van de wedstrijd uitkijken. Het was wel een slimme overtreding hoor. Want het leek een counter te gaan worden voor Ajax. En die werd er op deze manier uitgehaald. En dus een vrije trap voor Ajax in de middencirkel. Nou iets terug. En dan gaat Weber achter de bal. De linksbenige centrale verdediger van Ajax. Overgekomen. Zijn droom kwam uit toen hij voor Ajax tekende. Zei hij veel ploegen wilde hem graag hebben. Maar vandaag stond hij toch aan de basis van de goal van PSV. Heeft gepaasd op Ziyech. binnen door. Naar Huntelaar. Huntelaar weer uh, helemaal fris en fruitig. Speelt hem terug op Sierk. Sierk binnen door. Geen goede bal. Wordt opgevangen door Izimat. En dan via Hendriks over de zijlijn. Mag Ajax gaan gooien. Precies een half uur gespeeld. 1-0. Pereiro de doelpunt te maken bij PSV Ajax. Ja, ingooi voor Ajax nu. Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. Is het Veldman die uh, 6 meter, 7 meter terugloopt. In plaats van vooruit, wat je spelers vaker ziet doen als uh, wat terrein willen winnen bij die ingooien? Hij gaat uh, teruglopen en gooit de bal uiteindelijk op de lichte. De laatste man speelt een breed op Weber. In de middencirkel steekt nu de middenlijn over. Wie biedt zich aan? Kluivert, die uh, wil naar de as. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Hij gaat naar de linkerkant. de Taliafico. Hij dan naar Donny van der Beek. Doorgespeeld door Van der Beek op Taliafico. Goed gedaan, maar ook prima verdedigd door uh, Arias en Schwab. En zo kan PSV weer komen. Lozano en Van Ginkel aan de rechterkant van het veld. Kluivert moet terug. Kluivert moet helpen verdedigen. Heeft de bal knap te pakken, zeg. Goede verdedigende actie van Justin Kluivert. Schöne heeft de bal voor Ajax. Want Kluivert speelt de middenveld aan. Schöne nog wel op de eigen helft. Weer naar Kluivert. Van der Beek, de Beek. Driehoekje lukt. En zo heeft Ajax de bal weer in de ploeg. 31 minuten gespeeld. 1-0. En PSV dus een stap dichterbij het landskampioenschap gekomen. Ze moeten hier winnen. Nu een goede breedtepaas trouwens. Van Zierg op Veldman. Die wil hem ineens doorspelen. Huntelaar. Daar is hij. En daar is de goal Nee. Zoet. En een knappe redding, hoor. Ja, een schitterende redding. Want ik uh, telde hem ook al hoor. Maar Zoet en Huntelaar zijn in botsing met elkaar gekomen. De bal is over de achterlijn gegaan. Een geweldige paas over een meter of vijftig van Hakim Ziyech. En nu komen de hulptroepen uh, naar de, het strafschot, naar het doelgebied van Jeroen Zoet. Wat een paas zeg van uh, Ziyech. En uh, ook het vervolg is goed. En dan lijkt... Hunkelaar de bal binnen te tikken. Tikt hem tegen Zoet aan. En daarna komt hij in botsing met Zoet. En uh, zoet ligt nog. En Huntelaar ligt ook nog. Die ligt precies op de doellijn. En uh, zegt nu wat tegen de verzorging. Even kijken hoe de verzorging bij PSV gaat. Ik zie Maarten Gozeling daar bezig met zoetzoet. Komt alweer een beetje overend. En lijkt het uh, wel te gaan doen. Ja, hij kreeg een uh, beuk tegen de ribben. De man die 30 wedstrijden heeft gespeeld, uh, alle 30 wedstrijden bij PSV. En uh, de reservekeeper Eloy Room. Is zich aan het warm lopen. Ook Huntelaar komt gelukkig overend. Nou, wat dat betreft is het, gaat het allemaal weer. Ligt de bal nog wel aan de linkerkant voor een hoekschop voor Ajax. En hebben we al een paar minuten niet gespeeld. Maar gelukkig gaat het met de gezondheid van de heren Zoet en Huntelaar goed. Dit was een grote kans voor Ajax die omzeet werd geholpen door een uitstekende keeper dit seizoen, Jeroen Zoet. Ja, echt uitmuntend gedaan door Zoet. Huntelaar doet er ook niet heel veel verkeerd. Loopt gewoon tegen die bal aan. En dat moet hij doen. Maar ja, als er een goede keeper staat. en die heeft zo'n uh, prachtige reflectie in huis. dan gaat hij de bal er gewoon niet in. Blijft dus 1-0 voor PSV. De goal van Pereiro. Wel een hoekschop voor Ajo. Kort genomen door Schöne. Dan gaat het naar Zieg. Die zet de bal voor met links. Zieg de lichte lucht in. Hij kan niet koppen. Van de Beek heeft de bal wel nog vaak. Die brengt hem nog eens terug richting Weuber. Ook hij krijgt de bal niet tussen de palen. En zo kan PSV helemaal uitverdedigen. De bal valt in de voeten van Kluivert. Aan de rechterkant van het veld. PSV nu natuurlijk met uh, voldoende mensen terug. Die staan er allemaal nog vanuit die hoekschop. Dus moet Ajax het maar met uh, aanvalspel zien op te lossen. Dat lukt niet helemaal. je ziet de oplossing nu ook niet. Dan maar terug naar Weber. Ja, Weber heeft gepaasd op de licht. De licht kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? De bal moet naar Veldbal. Want het uh, staat een beetje stil voorin bij Ajax. Ik zie zelfs... Uh... Huntelaar een beetje met het hoofd schudden, heeft nog altijd pijn, loopt wat moeilijk en dan is de bal wel nog altijd in het bezit van Ajax bij Schöne, Schöne naar Weber, Weber naar Siegh, Siegh in de middencirkel weer zoeken naar die paas, goede paas weer hoor, schitterende bal op van de Beek, van de Beek kan er niets mee doen en dan gaat de bal over de achterlijn en is het een hoekschop of een doeltrap? Het is een doeltrap van de Beek, boos zegt tegen Makkeli. hoe kun je dat nou doen? Maar wij gaan zo dadelijk in de herhaling zien. Volgens mij heeft Makkeli en zijn assistent gelijk, maar weer een bal. Schitter... De paas van uh, Zier. Die is echt aan het strooien. En dan gaat de bal over de achterlijn. Ja, ik, ik weet niet, wat denk jij? Ik denk via Van der Beek toch? Ik denk dat uh, de scheidsrechter hier gelijk heeft. Denny Makkely uh, besluit een doeltrap toe te kennen. Aan PSV dus. Jeroen Zoet in de 35e minuut. 10 minuten voor rust bij die 1-0 voorsprong voor PSV. Dat dus hard op weg lijkt naar de 24e landstitel in de clubgeschiedenis. Ajax heeft de 33, maar PSV komt rap dichterbij. Vrije trap nu voor PSV. En de supporters willen geel zien voor Talia Fico. En ik denk dat ze die kaart ook gaan zien. Makkali is nu naar de Argentijn aan het lopen. En toont hem inderdaad die gele kaart. Dit is de eerste Ajax ziet. Ja, die, die, op miste, de die mist donderdag Ajax-VVV. Ja, die is inderdaad geschorst. Hendricks aan de andere kant kon hem wel hebben. Die kreeg ook al geel. Maar Tarja Fico dus niet. Vrije trap voor PSV. Dit is weer een heel aardige plek. Met nog maar eens in het achterhoofd houden dat PSV dus erg effectief is bij spelervattingen 26 goals uit standaard situaties. En een vrije trap met Lozano en Pereiro achter de bal. Kijken wie hem gaat nemen. Pereiro maakt aanstalten. Nou, die zal hem zeker genomen want Lozano loopt een beetje teleurgesteld druipt hij af. Daar komt de bal van Pereiro. Oeh, daar staan er wel heel veel vrij. Jongen, jongen, Luc De Jong kan zomaar koppen en komt hem in de handen van Onana. Stonden er drie vrij. Luc De Jong en van Ginkel stond daar vrij. Daar moet Ajax zich toch uh, achter het hoofd krabben. Hoor, dat dat zomaar kan gebeuren. Het is dat uh, de bal niet in het doel gaat, maar in de handen van uh, Onana. Anders was het 2-0 geweest. En nu uh, meteen aan de andere kant Ajax weg met Neres. Neres. Uh, Ziercht graag. Krijgt hem niet. Bal gaat binnen door. Slechte bal. Opgevangen door Izimab Beret. Maar die hier levert hem ook zomaar in. Bij Van de Beek. Van de Beek naar Schöne. Sjeune naar buiten. Naar Veldman. Ja, Ajax uh, in de aanval. Dus rechterkant. Nu breed weer naar Schöne. Wie schiet er is bij Ajax? Is het misschien Ziercht? Die staat wel heel ver weg. Nee, Lepelt de bal over de verdedigers van PSV heen. Zo leek het, maar Schwab weet nog te repareren. Krijgt de bal weg. Weet PSV hem ook in de ploeg te houden. Met vreemde uh, krachten lukt het uiteindelijk wel. Niet wel. Want Hendricks heeft de bal te pakken voor PSV. Dat dus even uit het probleem is. Bal van Hendricks is dan weer niet goed. En zo kan... De licht onder scheppen die levert ook weer zomaar in bij Hendricks. opent aan de rechterkant bij Lozano prachtige bal van Hendricks. goede aanname ook van Irving Lozano die gaat er langs buitenop bal voor Onana zit half mis en dan moet de licht alles in het werk stellen om die bal weg te krijgen voor de Jong binnenkant trap en het lukt de licht bal weg schöne hem dan zomaar de lucht in maar Ajax houdt de bal wel in de ploeg via Kluivert Huntelaar en dan is het Kwaap die weer kan repareren voor PSV. Ja, ik uh, moet zeggen, die Arias dat vind ik uh, uh, zo'n geweldige voetballer... die er nu ook weer tussen zat bij PSV. Zo belangrijk, maar Ajax is weg. Maar de paas van Zier is uh, niet goed. en Brunet heeft de bal onderschept en geeft hem aan Hendricks. Meteen het vervolg richting uh, de Jong. Die staat helemaal vrij, kan hem aannemen. Hij gaat schieten en schiet dan tegen de licht aan. Maar wat is er ruimte achterin bij Ajax. Het is echt opvallend hoeveel ruimte er weg wordt gegeven. Nu heeft Lozano de bal. Lozano uh, Chucky voor zijn vrienden naar Arias. Uh, belangrijke speler bij PSV dit seizoen. Eigenlijk altijd terug. Oh, wat een mooie aanval. En oh. gaat die wel erin. Nee, gaat er niet in. Wel tegen de arm. Maar zegt makkelijk, geen. En dus geen penalty. Hij kwam op de borst, zegt Makkeli. Nou, dat denk ik niet. Maar het was een geweldige aanval. Arias die de bal bevoorbrengt. En dan uh, de kopbal van Luc de Jong tegen uh, lasse aan. En lasse zegt Makkeli, heeft de bal op de borst gekregen. Dus geen penalty voor PSV. Nee, maar het ziet er heel slecht uit wat Ajax in deze fase van de wedstrijd laat zien. Dat ziet PSV ook. En dat moet er eigenlijk nu van profiteren. Het oogt allemaal matig tot slecht achterin bij Ajax. De licht moet zoveel oplossen. Dingen die fout gaan. En dat gaat maar zo lang goed natuurlijk. Per voor PSV, want daar komen ze alweer. Bal gaat naar Brenet aan de linkerkant. Die is er langs bij Veldman. Brenet zet de bal voor. Daar is de jongen. Daar is het 2-0. Voor PSV. Luc de Jong met het hoofd bal in het netje. Onana scheldt zijn Zuid Scheun heeft het aan de stok met Weuber. Maar het is feest in Eindhoven. Aan de linkerkant van het stadion. Waar allerlei supporters toestromen naar de fans die, het, die de spelers... en ze vieren het feestje met elkaar. Luc de Jong zijn seizoen. Hij begon op de bank, knokte zich terug... En natuurlijk scoort hij in kampioenswedstrijden. Want dat doet de Jong altijd als PSV kampioen wordt. Hij scoorde in 2016 tegen Peck in de kampioenswedstrijd. scoorde in 2015 tegen Ereveen. Scoort nu in 2018 met het hoofd tegen Ajax. PSV Ajax is 2-0. Martijn van der Zanden kijkt bij Amateurclub Tivoli in Eindhoven naar die wedstrijd. Hoe is het daar Martijn? Ja, hier ook een enorme ontlading natuurlijk. Tijdens die actie kroop iedereen richting de tv en toen werd er inderdaad gescoord. En toen, ja, enorme ontlading. Mensen vielen elkaar in de armen. Tivoli 1 is hier vorig jaar kampioen geworden en die kampioenschaal is inmiddels ook de lucht in gegaan. Eh, ook een beetje blij? Ja, heel blij, heel blij. Echt top, top dit, top. Goed een beetje rustig de wedstrijd, hè? Hij ja, begon rustig, maar echt, dit is top. Eerst 1 helft 2-0. Kan niet beter, kan niet beter. Nou ja, dat is denk ik ook wat, wat de meeste mensen hier zullen denken. Dus we hebben nog even te gaan, maar blijdschap volop hier. Wat een seizoen voor Luc de Jong. Niet kunnen scoren, eigenlijk weg zijn. En dan nu scoren in de kampioenswedstrijd. Armand, en die. 12 twaalfde doelpunt, Leuk vijf assists. Nou, dan heb je een heel aardig seizoen hoor. Geen super seizoen. Twaalfde doelpunten is voor de spits van de landskampioen natuurlijk niet uh, heel erg veel. Maar toch zo belangrijk, altijd ook qua werken. 2-0, wat kan Ajax? Wat is het een Gaat kaas achterin? We zagen het al aankomen eigenlijk. Zoveel aanvallen en zoveel vrijstaande mensen ook nu weer. De bal naar Lozano. Lozano met Weber. Weber klein tikje en een vrije trap voor PSV. Niet zeuren Lozano op een gele kaart. Gewoon accepteren dat er een kleine overtreding op je wordt gemaakt. Op gaan staan en de vrije trap gaan nemen. Je staat met 2-0 voor in je kampioenswedstrijd. Hij werd vorig jaar met zijn club kampioen in Mexico. En nu in Nederland zoveel kilometers verderop gaat hij ook kampioen worden. Inderdaad een duw in de rug van Deuber. Vrije trap voor PSV halverwege de helft van Ajax. In een illustre rijtje hoor. Luc de Jong nu. Want er is nog maar één speler die meer doelpunten maakt in kampioenswedstrijden dan hij. Met deze vijfde goal ooit in een kampioenswedstrijd gekomen Met Sim de Jong, Dick van Dijk en uh, Gerald Vanenburg. En één speler had er zeven in kampioenswedstrijd. En dat is niet de minste... want dat is de grootste die er ooit was in Nederland. Johan Cruijff scoorde zeven keer in de kampioenswedstrijd. Vrije trap PSV. Huntelaar benen haalt achterin weg. Pereiro brengt de bal nog eens terug. Wordt het nog erger voor Ajax in de eerste helft? Misschien wel. Lozano met het schotbal van richting Van een Hoekschop. Voor PSV een uh, zeer zwak optreden. Met name defensief van de Amsterdammers En PSV profiteert daar optimaal van. Door twee goals in deze eerste helft. Luc de Jong en Gaston Pereiro dus. En uh, prachtig wordt het... De manier waarop PSV die tweede goal vierde. Want al die spelers liepen naar de supporters toe. Die sprongen deel van hen over de boarding. En ze vlogen elkaar in de armen. Prachtig feest. Een voorbode op het kampioensfeest wat zo dadelijk gaat komen. Hoekschop nu voor PSV vanaf de linkerkant. voor doel. Onana kan hem vangen. Ook werd er een overtreding gemaakt. Dat is gezien door Makkeli. Ja. Bakkely heeft dat goed gezien. Er was een duw in de rug. Door van Ginkel bij Huntelaar. En dus is de vrije trap genomen. Ja, Ajax. 41 minuten gespeeld. 2-0 achter. Uh, 4 minuten tot de rust zal voor rust toch eigenlijk de aansluitingstreffer moeten maken. Willen ze nog iets kunnen betekenen in deze wedstrijd? Want PSV is uh, op rozen aan het uh, voetballen. Echt op een wolkje zitten ze met z'n allen. En uh, Ajax loopt eigenlijk te vechten tegen de bierkaai. En dat is uh, niet prettig vechten. Uh, zo... Blijkt duidelijk ook nu weer. Ajax heeft dan wel balbezit via de licht. Hij werkt zich helemaal... Kleurenblind moet hij ook doen. Omdat zijn medespelers achterin toch wel heel erg veel gaten en steken laten vallen. Ook bijvoorbeeld deze Beuber die nu gepaasd heeft op Zier. Zier, die wordt in de gaten gehouden door Van Ginkel. Dat doet Van Ginkel goed. Ajax staat weer in de aanval in de 43ste minuut met Hakim Zier. Beuber heeft het ook heel moeilijk hoor achterin. Maar misschien de fouten met die 1. Maar hij heeft het sowieso erg lastig om dingen op te lossen achterin. Er moet wel heel veel komen van de licht. Te veel eigenlijk. Hij kan die verantwoordelijkheid wel aan, maar hij kan ook niet alles oplossen. Krijgt daarbij ook geen hulp. Van de mensen voor hem, Van Schöne, die een zwakke wedstrijd speelt tot nu toe. Schöne, die zich kinderlijk eenvoudig liet aftroeven in de lucht. Natuurlijk is hij kleiner dan Luc de Jong, die profiteert daarvan. En die kopt de bal keurig in het seinnetje. Terwijl wij ook de beelden te zien krijgen op de monitor die wij hier voor ons hebben. Van het stratumseind, waar het feest natuurlijk ook is losgebarsten. De Memphis Depay hier aanwezig. Om het feestje te vieren, man. Die kampioen werd in 2015 met PSV. En daar een heel groot aandeel in had. Met al die goals die hij maakte. Dit is veel meer dan toen nog wel, denk ik. Echt een teamprestatie. Zonder echte uitblinkers, eigenlijk. Maar het herste collectief in de Nederlandse competitie. Kluivert inmiddels. Vraag. Met de bal naar je Taliafico ook mee aan de linkerkant. Zie je slim. Want het speelt de bal niet naar Taliafico. Maar die gaat zelf naar de as van het veld. Zet de bal dan voorbal beland bij de tweede bal. Van, van de Beek. Die krijgt de bal nog wel naar voren met de borst. Maar schiet door in de handen van Zoet. Nog twee minuten in deze eerste. Helft. Het begin was uh, stroef. Want PSV. Maar gaandeweg hebben ze optimaal geprofiteerd. Van het zwakke optreden. Defensief van Ajax. Ze staan terecht met 2-0 voor. Ja, Guus zong het al. Brabantse nachten zijn lang. En die zullen ook vannacht weer heel lang worden. Ik denk dat er aardig wat ziekteverzuim zal zijn. In Eindhoven en omgeving. Want PSV 2-0 voor. En uh, heer en meester in deze wedstrijd. Want Ajax heeft grote kans gehad. Via Huntelaar En hier oh. op de volgende kans. Wat een bal binnendoor. Is de penalty? Nee. Hoekschop. De ingreep van Weber bij Lozano was correct. Wel het laatst geraakt door Weber die bal. Dus een hoekschop voor PSV. Maar dat balletje binnendoor van, van Ginkel of van Arias. Ik dacht van Arias. Was perfect. En Lozano gaat nogal makkelijk liggen. Maar wel een hoekschop vanaf de rechterkant met Pereiro. Om het helemaal af te maken in de eerste helft. Een 3-0 slag van rust zou de beslissing zijn. Daar komt die hoekschop en Onana bokst hem goed weg. Uit de doelmond in de voeten van Lozano. Die moet wel even rennen om de bal binnen te houden. Als hij dat wil. Tenminste dat wil hij. Heeft dat inmiddels gedaan de Mexicaan. Dat speelt wel terug op Jeroen Zoet. Het feest is echt losgebarst door in Eindhoven. Dat was net een fase voordat het 1-0 werd. Dat je zag als je om je heen keek dat de gezichten toch iets gespannener raakten. Van komt dit nou wel goed vanmiddag? Het zou natuurlijk prachtig zijn in Eindhoven de kampioenswedstrijd spelen en winnen van Ajax. Maar vooralsnog komt het allemaal gewoon goed voor de psv fans. Ze Staan 2-0 voor, en daar is weinig op af te dingen. Want Ajax heeft wel wat kansen gehad, maar nadat het vooral achterin. Uh, gewoon erg liggen. En daarom heeft PSV het aanvallend vrij makkelijk. Bergwijn nu. Laatste actie misschien wel van deze eerste helft. Blinkant. Brenet Die zet de bal voor. hij weggehaald. Nee, er wordt gewoon weer gekopt. Want het is uh, open huis achterin bij Ajax van Ginkel. Kopt hem. Kopt hem naast. Onana mag nog eens een keer een doeltrap nemen. Extra tijd. Zou kunnen. Eén een minuutje minuut. erbij. Ik denk vooral door de festiviteiten, want die waren groots en meeslepend naar de goals van PSV. Ajax heeft de doeltrap genomen. Onana schiet de bal nu naar de rechterkant. En natuurlijk één blessurebehandeling. In, uh... Oh, oh, oh, oh, oh, Nana. Die schiet de bal zomaar over de zijlijn. Een minuutje extra vanwege de blessurebehandeling met Huntelaar en Zoet. Uh, allebei gelukkig weer overeind gekomen. Ik denk dat Zoets zich beter voelt dan Huntelaar. Want Huntelaar is in het spel verder niet voorgekomen. Eén kans gehad, niet benut. We zitten in die extra tijd van één minuut. Inworp van Brunet, PSV leidt met 2-0. Bal wordt gekopt, maar komt niet bij Bergwijn terecht. En dan wordt de bal teruggespeeld door Bonana. Die uh, heel gevaarlijk de bal wegwerkt. En via de licht, die schiet hem dan maar over de zijlijn. Gaat de bal weer in PSV-bezit komen? Nee. Nee, nee, Onana geeft het het beste aan. De arm opzij en uh, uh, met zijn hoofd uh, neeschuddend van... ...jongens, hoe kan ik nou zo uh, in zo'n team spelen op zo'n wedstrijd? Zo'n belangrijke wedstrijd. En we zijn zo matig met name verdedigend. Inworp hoeft niet meer genomen te worden. Want makkelijk heeft de bal in ontvangst genomen. En het publiek om me heen in het hele stadion op één vak naast staat en juicht. En juicht het spelers toe van PSV. Want in de 23e minuut per euro, en de 38e minuut... Luc de Jong hebben ervoor gezorgd dat PSV op roze zit. Halverwege de wedstrijd PSV-Ajax 2-0. Eens even luisteren hoe het klinkt bij amateurclub Tivoli in Eindhoven... waar Martijn van der Zande is. Martijn. Ja, het is hier nu natuurlijk tijd voor de plaspauze om nog wat meer bier te halen. Maar de sfeer, is, de sfeer is goed. Er wordt ook nog steeds gezongen. Hoe is het bij jou met de hartslag? Ik kan het niet meer aan. Ik wil... ik je moet, je moet ik nog, nog één helft, hè? Ik kan niet meer. Ik ben zenuwachtig, ik heb er nog niet 100% vertrouwen in, maar het komt wel goed. Ik zag jou volgens mij wel met jullie kampioenschalen straks. hier. Ja, ja, ja. hier en, dit en dit jaar weer. Dit jaar dus voor jullie, maar PSV dus ook. Ja, dit jaar weer dus. En hoe vind jij dat, dat ze doen tot do nu toe? Ah, die gaan we niet meer afgeven toch? We stonden vandaag ook 2-0 achter, we hebben nog 3-2 omgebogen, gaat niet, meer gaat niet meer gebeuren. PSV wordt kampioen vandaag. Sowieso. sowieso. Nou, het feestje zal hier dus inderdaad nog wel even doorgaan. Al is het nog even natuurlijk een, een uur afwachten... voordat we echt weten of PSV kampioen wordt. Maar uh, het feestje wordt hier in ieder geval wel goed gevierd. Ja, want er komt nog een tweede helft. En die hoort u zo dadelijk van begin tot einde. Na Ster Nieuws en Ster tot zo.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 Het is vijf over half zes, het is rust bij PSV-Ajax... en het heeft er alle schijn van dat het inderdaad de kampioenswedstrijd wordt van PSV... want het staat met 2-0 voor door doelpunten van Pereiro en Luc de Jong. Hier is het journaal met Dorald Meijers. Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever... verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Dat schrijft de Sunday Times. De Britse krant sprak enkele grote aandeelhouders die waarschuwen... dat Unilever misschien niet de benodigde steun heeft... van de bezitters van driekwart van de aandelen. Volgens Unilever loopt het niet zo'n vaart. De tegenstemmers zouden geen meerderheid vormen. De Verenigde Staten blijven militair aanwezig in Syrië... totdat alle doelen zijn bereikt. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley gezegd... in een interview met Fox News. Volgens haar wil de VS ervoor zorgen... dat chemische wapens de Amerikaanse belangen niet schaden... dat IS wordt vernietigd in Syrië... en dat Iran goed in de gaten kan worden gehouden. We vertrekken niet zolang die doelen niet zijn behaald, zei Haley. De hele dag is actie gevoerd bij de Oostvadersplassen tegen het voerbeleid van de provincie. De acties begonnen afgelopen nacht, toen actievoerders tientallen kruisen en een doodskist in het natuurgebied achterlieten. Rond het middaguur was er een stille tocht bij het provinciehuis in Lelystad. Vanmiddag reden betogers langzaam over de A6, waardoor een korte file ontstond. De actievoerders zeggen dat er hardere acties volgen als het afschieten van de grote grazers in de Oostvadersplassen niet stopt. Het Israëlische leger zegt de langste en diepste tunnel... tot nu toe ontdekt te hebben vanuit de Gazastrook. Die tunnel reikte tot enkele meters in Israëlisch grondgebied... maar strekte zich aan de andere kant kilometers ver uit. Zou sinds 2014 door Hamas aan die tunnel zijn gewerkt? De afgelopen dagen is het bouwwerk gevuld met materiaal... waardoor hij voorlopig onbruikbaar zou zijn gemaakt. Michael Valgren heeft de 53ste Amstel Gold Race gewonnen. De Deen was de sterkste van een groepje van drie... voor de Tsjech Roman Kreuziger en de Italiaan Enrico Gasparotto. Gasparotto moet ik zeggen. Bij de vrouwen won Chantal Blaak, de klassieker in Limburg. De wereldkampioene reed meer dan 60 kilometer in de kopgroep... en bleef in de sprint moeiteloos Lucinda Brand en Amanda Spratt voor. Willem II heeft in Breda belangrijke punten gepakt tegen NAC. Het werd 2-1, daardoor stijgt de ploeg uit Tilburg... naar de dertiende plek in de eredivisie... Nak blijft 15e. FC Groningen lijkt zo goed als veilig... na een overwinning op Roda JC. Die wedstrijd werd 2-1. In de strijd om plek 4 heeft Feyenoord afstand genomen van FC Utrecht... dankzij een 3-1-overwinning. De belangrijkste wedstrijd van vandaag is PSV-Ajax. PSV heeft genoeg aan een overwinning om landskampioen te worden. Die wedstrijd is nu bezig. Daar verklap ik verder niks over. <tie> <tie> <tie> Dat had ik net nog gedaan. Willemijn Hubert, het weer. Nou, op dit moment trekken er nog een aantal buitjes over. Vannacht hebben we te maken met wat lichte regen... en ook mistbanken die uh, kunnen ontstaan lokaal. En morgen wolkenvelden. Een um, enkele verwaalde bui nog in het oosten van het land. Maar nu loopt van de dag ook meer zonneschijn. Dat is een voorbode voor wat we daarna gaan krijgen. Morgen ligt de temperatuur met een zuidwestenwind nog op 12 tot 17 graden. Maar vanaf dinsdag uh, zit die echt in een lift. En zeker in de tweede helft van de week... hebben we op heel veel plaatsen plus 20 graden en dus ook heel veel zon. En hoe lang houden we dat dan vast? Nou, in in ieder geval tot en met vrijdag dat het zo heel erg warm is. Vanaf zaterdag zie je de onzekerheid alweer een beetje in, uh, inkomen. Dan doet de temperatuur weer een stapje terug. Maar dan zitten we nog steeds boven die 13 graden... die dan normaal is voor deze tijd. van het jaar zit we ook nog op een graad of 18, 19 overdag. En ook dat droge weer houdt in eerste instantie nog stand. Dus wat dat betreft zou ik zeggen rustig aan en geniet. We zijn zo terug met de tweede helft van PSV Ajax.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 Langs de lijn met PSV-Ajax, de kampioenswedstrijd van PSV... dat zou het zomaar eens kunnen zijn, want het staat bij rust 2-0... de doelpunten van Pereiro en Luc de Jong als PSV, straks kampioen... is dus gaan we door tot 8 uur met dit programma. Dan zijn we er helemaal bij met de uitreiking van de schaalreacties... en alle festiviteiten ook, die er dan ongetwijfeld zullen zijn... in grote getalen in Brabant. Het is zo'n wedstrijd waar je je als voetballiefhebber... objectief gezien ontzettend op verheugt. En ik denk de beide ploegen ook. Maakt het tot nu toe waar, wat jou betreft... Als je voor PSV bent, zeer zeker. Uh, maar de supporters van Ajax zullen toch wel erg teleurgesteld zijn. En als neutrale fans is het eigenlijk weer een bevestiging. Je verwacht zoveel van dit Ajax. Een paar prachtige spelers in de gelederen. Maar ze bakken er eigenlijk niet zo heel erg veel nee, van. Ja, ja sporadisch. Hè. Prachtige pases bijvoorbeeld. Van ja, Sieg, Sieg heeft ja. een paar pases gegeven... Ja, om je vingers bij af te likken. Maar ja, uiteindelijk staat PSV met 2-0 voor. Op wilskracht. Maar wat ik ook erg leuk vond... zeer bekritiseerd op links is Brunet de linksback... Heeft een schitterende aanvallende actie met een heel moeilijke voorzet. Echt knap uitgevoerd. En daar komt de 2-0 uit voort van Luc de Jong. He, ze zijn op zoek geweest naar een linksback. PSV heel lang. Ja. Maar die Brennet heeft het uh, eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan op die positie. Nee. PSV nee. ontzettend effectief. Ja, zonder meer. En uh, nou ja, het is gespeeld. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax ook maar iets terug kan doen. Uh, dit geeft PSV niet meer uit handen. En uh, ja, als je ziet, hè, drie nederlagen in deze competitie. Uh, ja, dat is be best, best knap voor ja. een ploeg die beschuldigd werd... van altijd mij gelukt te hebben gehad, dat ja. is natuurlijk niet zo. Nee, dat is inderdaad niet zo als je de cijfers ziet. Twee keer gelijk gespeeld en drie keer verloren inderdaad. En verder alles gewonnen. Erik ten Hag stond weer met zijn opschrijfboekje langs de kant. Die ging op een gegeven moment uh, de zak van zijn jasje in. Wat zou hij erop gezet hebben? Wat hij moet zeggen nu in de kleedkamer? <lacht> <laughs> wat hij moet zeggen. Hij praat vrij snel, dus ik kan een hoop tekst kwijt in de kwartier. Dat scheelt. Nou, ik denk al veel verder. Ik denk dit seizoen is verloren. En ik denk, deze man is ook alweer beschadigd... als hij volgend seizoen gaat beginnen aan een nieuw seizoen. En dat bewijst me eens dus dat het niet fijn is... om halverwege in te stromen als trainer. Want ja, kijk, strak is Ajax beroofd van de doelman. Misschien wel van Matthijs de Ligt. Zeker van Ziyech. Die moet weer helemaal opnieuw ja, beginnen. was eigenlijk elk seizoen. Hè? Of ze nou kampioen worden of niet. Zoals de afgelopen Tuurlijk, jaren. Je wordt, je wordt altijd leeggeroofd ja. als, je, als je goede spelers hebt. En dat, dat probleem heeft PSV vele malen minder. Misschien dat Lozano wordt verkocht. Maar ik zie weinig targets. Van Ginkel is zo'n jongen die... vanwege die rotte knie van hem ook wel bij PSV zal blijven. Ehm... Um... Dus ja, PSV gaat veel minder in de problemen komen... in het transferseizoen dan Ajax, vrees ja. ik. Eerst nog maar eens de tweede helft. Je weet maar nooit. En er was meer voetbal hè, ja, vandaag. Ja, Feyenoord zit met 3-1 van FC Utrecht. We staat er mij nog steeds op de uh, steviger op de vierde plaats. Playoffs worden zo omzeild. Met als extra escape nog de bekerfinale in het vooruitzicht... om je rechtstreeks te plaatsen voor het team van Giovanni van Pronkhorst. Nee, dat klopt. We hebben natuurlijk twee kansen om ons te kwalificeren voor Europa. Eén is de beker natuurlijk met de finale volgende week en een andere weg is via de competitie. En we wisten als het resultaat vandaag goed was dat je een uitstekende positie hebt om via de competitie ja, je te kwalificeren. En dat was vandaag ook de boodschap naar de jongens en uiteindelijk is dat ook het resultaat geweest wat we, wat we wilden. Ja, uh, iedereen wil dat, want die verlengde, verlengde competitie is vervelend. En je hebt ook nog niks als die verlengde competitie er eenmaal is. Dus dit moest echt even gebeuren. Dat zag je ook wel, hoe moeizaam het ook ging. Nee, maar dat moest. Uh, we zitten in een goede, goede fase in de competitie... met de vijfde overwinning op rij vandaag. En uh, we wisten natuurlijk dat we door een overwinning... afstand namen van, van FC Utrecht, die op de vijfde plek staan. En dat, uh, dat hebben we uitstekend gedaan in de wedstrijd... die. Uh, die heel dicht bij elkaar zat. Natuurlijk, we komen goed op voorsprong. Een aantal uh, momenten waarbij uh, de scheids invloed op heeft, uh, die gebeuren. En daar moet je, daar moet je mee omgaan. Dat hebben, vandaag hebben we dat uitstekend gedaan. Je doelt op tegendoelpunt, dat was twee meter buitenspel. Ja, de assistent scheidsrechter staat goed, maar ziet niks op een of andere duistere wijze. Dat is voor jullie natuurlijk een heel vervelend moment. Ja, klopt, omdat dat natuurlijk wel van invloed heeft op de wedstrijd. Wel in de fase dat Utrecht de overhand had, maar uiteindelijk is het natuurlijk een buitenspeldoelpunt En dat, dat had niet goedgekeurd mogen worden, maar dat... Dat deden ze wel en uh, ja, ik denk dat we ons daarna heel goed hebben op, uh, opgepakt. Nu nog één wedstrijd tegen Willem II en dan komt die ene wedstrijd... waar iedereen het al heel lang over heeft, uh, eraan. Is die ene wedstrijd eigenlijk alleen maar van belang heel blijven geen rood pakken? Nou, we hebben natuurlijk dezelfde situatie gehad een aantal, uh, een aantal uh, jaar geleden... met Hidderkles voor de wedstrijd tegen Utrecht. Dus dat is, uh, is altijd natuurlijk uh, een situatie wat... Uh, wat je moet meemaken, maar dat hebben we twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Het ja, komt eigenlijk dus hierop neer heel blijven, geen rood pak. Ja, maar het is, het is natuurlijk als je, als je de wedstrijd begint, dan moet je eigenlijk niet met je gedachten bij de beker zitten, hoe moeilijk dat ook is. Ja, Giovanni van Bronkers voelt zich goed over een week de bekerfinale tegen AZ. Ook een wedstrijd om naar uit te kijken. En zijn Zoals... alle prijzen vergeven? Lijkt het, hè? Ja, nou, nee de belangrijkste prijs. Die worden vergeven onderin, hè? Mag je ja, in de jou, eredivisie ja. blijven? Ja, ja, voor mij zeker, ja. Dus, uh, we gaan weer naar Armand en Andy. En die kijken naar een wedstrijd die, ik wil niet zeggen, gespeeld is. Maar het heeft er toch wel alle schijn van heren. Ja, dat wil ik ook niet zeggen. Het staat 2-0 bij rust. In elk geval dat wel voor PSV. Ajax is er dit seizoen vaak, heel vaak, teruggekomen naar een achterstand. Al acht keer. Wonderploeg een wedstrijd. Nadat het in eerste instantie op achterstand kwam. Dat was een evenaring van het record van Ajax zelf in 2000. En van SC Twente dat ook zeker wist te doen in 2010 en 2011. En Ajax zal zich daar maar aan vast moeten houden. Ze hebben een keer gewisseld de zwakste schakel. Zoals Jaja Morali zou zeggen. Dat was Maximilian Weber en die is ook vervangen. In de rust door Erik ten Haag. Siem de Jong. Specialist in het spelen van kampioenswedstrijden. In de ploeg gekomen bij Ajax. Siem tegen Luc. Want er wordt elk jaar wel een de Jong kampioen van Nederland. Dat is inmiddels traditie geworden. Vorig jaar was de uitzondering toen het Feyenoord werd. Maar dit seizoen zal het normaal gesproken Luc de Jong wel worden. Siem de Jong is in het elftal. En afgetrapt door Ajax. Begonnen aan de tweede helft. De verdediging was niet al te best. Met vier man. Nu staan er drie <laughs> in de verdediging. Tony uh, van der Beek zal een beetje moeten helpen. Geeft nu een slechte paas op de licht. Misschien dat Ajax zich kan vast aan de wedstrijd die ik eerder dit seizoen heb gezien. Groningen tegen PSV. Toen kwam PSV met 2-0 voor. En het eindigt uiteindelijk in 3-3. Uh, ja, daar heeft Ajax ook uh, weinig aan. Als dat zou gebeuren nu een overtreding van Van Ginkel. Die krijgt de laatste waarschuwing. Moet ook uitkijken. Staat op scherp. Anders mist hij de wedstrijd aanstaande woensdag. Om half zeven uit tegen Roda IEC. Vrije trap voor Ajax. Het enige wat deze wedstrijd nog een beetje kan redden voor Ajax is een snelle goal met Sieg Probeert de bal voor te geven. Lukt niet. De bal wordt onderweg aangeraakt door een PSV'er. Blijft wel in bezit van Ajax. Via Veldman. Veldman moet helemaal terug naar Onana. En dus uh, ja, heeft Ajax wel balbezit. Maar is het weer waar het begon. Bij de keeper. Ja, ik vond die woede en frustratie bij Onana ook wel tekenend om te zien voor Ajax. Het viel echt uit elkaar het elftal. En ja, het blijft van onvrede van Onana was er wel het beste teken van. Iedereen geeft elkaar de schuld. Het is geen team dit Ajax. En dat is PSV wel... En ja, de wijze waarop ze die goals ook maken. Doorzettingsvermogen, altijd blijven jagen. Werber ging de fout in. Zo kwam de 1-0 tot stand. Dat is ook toch wel typerend voor het PSV van dit seizoen. En dan zegt iedereen wel dat Ajax de betere voetballers heeft. Dat zegt Ajax zelf ook. En dan hebben ze wel zo'n grote bot met z'n Dat ze het feestje in Eindhoven wel eens gingen verpesten. Maar ja, als je dan zo voor de dag komt in de eerste helft. Dan heb je eigenlijk gewoon geen recht van spreken. Ze kunnen het nog recht zetten natuurlijk in de tweede helft. Met Zijeg achter de bal voor een vrije trap. Net links. Bal richting Huntelaar wordt weggekoppeld uit de doormond door Arias. Sim de Jong krijgt de bal wel bij Neres, die kan schieten. Of even kappen, draaien, schijnbeweging en de bal bij je ploeggenoot krijgen. Dat is in dit geval opnieuw Team de Jong. Schiet in de korte hoek, maar daar ligt Jeroen Zoet. heeft de bal klemvast. En gaat even zijn tijd nemen voor het nemen van deze doeltrap. 47e minuut. Het is bijna begonnen. Het aftellen richting het 24e kampioenschap in de geschiedenis van PSV. Je hebt wel eens dat je in krantenartikelen uh, die ga je dan aan de... Wand hangen in de kleedkamer als een uh, tegenstander iets uh, naars over je zegt. Nou, in dit geval zal het. Uh... Uh, zijn gegaan afgelopen week over Erik ten Hag bij PSV. Die zei dat ze bij ze heel erg bang zijn voor Ajax. Bij PSV bang zijn voor Ajax. Nou, ik denk dat uh, dat wel blijkt vanmiddag dat dat niet het geval is, want ze zitten er bovenop. Ook nu weer een vrije trap voor PSV. Dat met 2-0 leidt. We hebben 2,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Lozano en Pereiro staan bij de vrije trap. En we hebben in de eerste helft gezien dat dat best gevaarlijk kan zijn. Toen er opeens drie man voor Onana stonden en kon de koppen. Luc de Jong Komt er de bal toen in de handen van Onana Perero Staat klaar met zijn oranje schoenen. Komt die bal richting tweede paal. Luc de Jong kan weer koppen. En van Ginkel. En dan wordt de bal tot hoekschop verwerkt door Fico. Maar weer was het uh, gevaarlijk. Nee, het is niet Fico die de bal het laatst raakt. De bal is via PSV erover de achterleger gegaan. En dus mag Onana de bal weer in het spel gaan brengen. PSV dat uh, het laatste jaar natuurlijk ontzettend sterk is in thuiswedstrijden. De laatste 29 duels in Eindhoven. In de eredivisie is de ploeg ongeslagen sinds de 1-0 nederlaag tegen Feyenoord. Dat was in september 2016, zo lang al geleden. En dus is het uh, überhaupt moeilijk voor een ploeg om hier te winnen. Zeker als er ook nog eens uh, iets op het spel staat. En dat iets is in dit geval dan een landstitel. Het lukt Ajax vooralsnog niet. PSV heerst, PSV is soeverein. En Ajax mag nu wel een vrij trap nemen. Net buiten de midden, Seiko Schöne speelt hem even terug op de licht... Ja, die moest zoveel in zijn eentje oplossen in de eerste helft. Dat de nacht zou hebben gedacht, nou laat hem dan ook maar lekker in zijn eentje staan daar. Centraal achterin. Deuber dus weg. de Jong voor hem in de plaats. En Ajax in een soort 3-4-3 opstelling nu in deze tweede helft. Nieuwe vrije trap voor Ajax aan de rechterkant van het veld. Een paar meter voor de zijlijn. Ziech legt de bal even klaar. Lijkt hem ineens in het 16 gebied te willen spelen verbaart ook, of nou ja, lopen ook nu richting 16 gebied van PSV Zierig met links, de hand gaat de lucht in, de trap is daar, weggekopt achterin door Pereiro. Opgevangen door Schöne, moeizaam vlak voor Lozano heeft hij de bal gespeeld naar Kluivert, Kluivert speelt de bal door naar Van der Beek, Van der Beek Kijkt, wie loopt er vrij? Talia Fico zegt: hou ik nog maar even bij want ik uh, sta in de dekking. Dus wordt de bal gespeeld naar Sime de Jong. de Jong terug naar Kluivert, die helemaal op eigen helft nu staat. En nu wel weer naar voren loopt, omdat hij de bal verpaasd heeft op de licht. De lichte openbaring dit seizoen. Zowel in, bij Ajax als bij het Nederlands elftal. Hij heeft gepaasd op Taliënfico. Fico van de Beek. Van de Beek terug Talie Fico. En dan wordt van de Beek even neergelegd. Maar zegt Makkali niets aan de hand. Het spel gaat verder met balbezit voor PSV. Maar niet voor lang. Want Talie Fico zit er weer tussen. Van de Beek neemt over. Ja, van de Beek met ruimte voor zich. Veel ruimte voor zich. 10 meter pakt hij. Speelt de bal dan breed naar Nires. Gelijk neerleggen voor Kluivert. Die kan hem aannemen, maar komt dan Schwab op zijn weg tegen. Schwab verdedigt goed hoor in deze wedstrijd. En krijgt de bal zelfs bij Bergwijn. Die verspeelt de bal volgens wel aan Nire Zieg voor Ajax. Met ook heel veel ruimte voor het schot. Met links Zieg. En dan Izimat. Die repareert, die blokt de poging van Zieg. Ajax blijft wel de bal in bezit houden. Met Van der Beek en Schöne. Aan de linkerkant komt Talia Fico opzetten. Het publiek voelt dat PSV wat steun nodig heeft. De Ajax nu in een wat betere fase. Met Taliafico, bal teruggespeeld naar Matthijs de Licht. 51ste minuut in Eindhoven. PSV-Ajax is 2-0. Alleen met een overwinning is PSV landskampioen. Taliafico, de winnaar zie je, het duurt allemaal te lang. Bij Ajax, wie speelt de bal eens naar voren? Is het schön? Nee, draait ook de verkeerde kant op. En moet dan helemaal terug naar de licht. De bal breed naar Taliafico. En wat is het dan een vreemd seizoen? Want weten we nog, in het begin van het seizoen... PSV werd in uh, Kroatië uitgeschakeld. En het uh, uh, hak... Blok lag klaar voor Philip Koku. En daarna heeft Ploek zich toch heel goed gerevancheerd. Ondanks de toen matige prestaties. Ook een verliespartij. Een kansloze wedstrijd tegen Herenveen In Herenveen. Maar daarna is het toch goed gegaan. Elf keer hebben ze gewonnen met één verschil En dat tekent vaak een kampioen. Als je toch alle wedstrijden die ook moeilijk zijn weet te winnen. Ook al is het maar met één verschil. Schöne heeft de bal. 2-0. Ajax leidt. Maar het tempo is laag bij Ajax. Gaat de bal naar Neeres. Neeres eventjes de bal onder controle krijgen naar Veldman. Veldman Schöne. Schöne halverwege de helft van PSV. Speelt de bal in de voeten van Huntelaar. Weinig van gezien. Op één kans na naar Zier. Zier trekt naar binnen. Zier moet naar Veldman. Veldman kijkt. Ja, het is niet makkelijk. Zegt de bal van Veldman. Maar komt toch bij Ziech terecht. Zier gaat lopen. Gaat straks op gebied binnen. Mooie beweging. Moet de bal voorgeven. Komt die bal voor. En wie kan hem in? Schiet het niemand. Want Isimat Merin zet er de grote 45. Maat Koen en schiet de bal over de zijlijn. Zieg ja, haalt zijn niveau bij Ajax. De licht ook, maar veel anderen halen dat niet. Nu weer Zieg aan de rechterkant. PSV wel echt teruggedrongen. Nu loopt zelf ook wat achteruit. Zieg speelt uh, Simon de Jong in. Maar hij komt niet aan de bal. PSV kan counteren, dat doen ze graag. En daar glijdt Talia Fico uit. En Ajax speelt al 1 op 1 achterin. Dus moet Talia Fico heel snel opkrabbelen en richting Lozano rennen. Dat doet hij op tijd, de voorzit van Lozano. Is bovendien niet al te best op Bergwijn. Gaat aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Dus mag Ajax een ingooi nemen. Dan hebben Bergwijn en Veldman het nog met elkaar aan de stok. Veldman mag gooien. Als Makkuli het goed vindt. Dat vindt hij nu goed. Ik schrik er eigenlijk van hoe ver Ajax weg is gezakt. Als je het vergelijkt met de vorige wedstrijd die de ploeg speelde tegen PSV. Dat was toen de, een van de laatste wedstrijden van het vorige seizoen. Marcel Keijzer was toen nog coach van Ajax. En toen had je het gevoel dat Ajax het weer op de rit had. Ze wonnen makkelijk met 3-0 van PSV. Het was echt een voetballes wat ze toen gaven. En nu zit daar Erik ten Hag... En nu ziet het er eigenlijk, dat klinkt hard, maar het is wel zo, gewoon niet meer uit wat de ploeg laat zien. Dus is Ajax in een half jaar tijd gewoon dieper in de problemen gekomen door een trainerswissel. Dat kan je toch ook de directie van de Amsterdammers absoluut kwalijk nemen. En PSV, dat gaat vooralsnog freewheelend naar de titel. Hendricks verspeelt de bal wel. Ingooien voor Ajax een meter of tien uh, van de rechterhoekvlak vandaan. Ja, 10 december was dat 3-0. Ajax-PSV, een, een, een andere... Tijd was dat, want als je twee weken geleden keek naar Groningen-Ajax... hoe moeilijk Ajax het had en met heel veel geluk heeft uh, gewonnen... dan uh, is het uh, geen wonder dat ze nu uh, redelijk weg worden gespeeld door PSV... waar Arias aan de rechterkant de bal heeft. Arias met de voorzet richting de Jong wordt gekopt door de licht. En dan uh, Bergwijn. Bergwijn schiet. Doepen. Doelpunt PSV. De titel is binnen. Het bier stond al koud. Maar kan nog veel kouder worden gezet. Want 3-0. Dat ga je niet meer goed maken als Ajax zijnde. Tegen een in vorm zijn PSV. Een lekker puntertje van Bergwijn. Zorgt voor de 3-0. De bedenken. Wat de oude heer Kluivert ooit maakte in de Champions League finale. Ook zo'n puntertje uit stand. Nu doet Bergwijn het tegen Ajax en zorgt voor 3-0. 3-0 PSV leidt een blessure voor Luc de Jong. die gaat de kleedkamer in. Uh, dat mag het uh, feestje niet uh, verstieren. Ik kijk naar Bergwijn. Die kijkt om zich heen. Waar is uh, de Jong gebleven? Swaap komt hem even vertellen wat er aan de hand is. Jong heeft iets aan zijn hand. Ik heb geen idee wat. Maar hij is naar de catacombe. Misschien wel even ook een beetje feestvieren. Uh, onder de. Hoe onder... mooie goal toch hoor. Goed gedaan. Goed gedaan door Bergwijn. Bal wordt door de licht gekopt. Komt bij uh, Bergwijn terecht. En die kan hem uh, binnenschieten. Ja, mooi gedaan. Goeie goal. 3-0. PSV leidt. Ja, en PSV laat hier even zien. Dat het de, de terechte landskampioen is van seizoen 2017-2018. Niemand kan daar iets op afdingen. PSV laat het zien in een topwedstrijd. En er waren deze week al speculaties. Hè? Wat nou als PSV 3-4-0 voorkomt te staan? Wat gaan die Amsterdammers in dat uitvak dan doen? Nou, daar gaan fakkels het veld op worden gegooid. Dit had je bijna aanzien komen. Heel veel vuurwerk wordt afgestoken. En ik zag de eerste vuurpijl al richting het veld worden gegooid. En daar zitten natuurlijk ook supporters publiek, ja. onder. En daar moet je erg mee oppassen. Dit Gevaarlijke situaties worden. makkelijk. wacht ook even met het hervatten van de wedstrijd. Want... Ja, het is daar goed mis in dat vak vol Amsterdammers. U hoort het ook op de achtergrond. En wat mij opvalt is dat die mensen ook niet meer blijven zitten in dat vak. Ze stromen weg naar de zijkanten van het vak, van het uitvak. En daar zijn, uh, het blijkt alsof ze dat vuurwerk gewoon op die stoelen hebben gezet. En daar gaat dan af en toe wat de lucht in. Daar lijkt het op. En die supporters van Aarik, die zwermen nu uit naar de linker- en rechterkant van het vak... om weg te komen van dat vuurwerk. Dat, maar ja, er ging net ook een vuurpel naar beneden. De licht en veldbal ja, ging al richting dat vak om die jongens... Ja. Ja, dit, is een zetten, zaak. Niet, dit is een kwalijke zaak. Maar ja, die, ik, had het, ik kijk er ja. eigenlijk niet van op. Want dit, dit kon je aanzien komen. Het is de ultieme vernedering van Ajax. Ik zie ook de perschef van Ajax inmiddels in een rap tempo naar beneden rennen. Damage control. Dat zal het zijn voor Ajax deze middag in Eindhoven. Maar kan de wedstrijd wel doorgaan? Dat is... Ook een zorg natuurlijk. De supporters van PSV zingen inmiddels naar de Amsterdammers toe. En heeft overleg met de mensen langs de kant. Wat te doen? Gaan we door? Ja. Huntelaar nu afgetrapt voor het vervolg van de wedstrijd. En nooit meer iemand zeuren in Amsterdam. Dat het uh, verbod, het stadionverbod voor uh, supporters moet worden opgeheven. Wedstrijden tegen Feyenoord. Luc de Jong heeft uh, inderdaad een bloedende hand. Ik Ramselaar voor hem in de proef. En Ramselaar is uh, in zijn... ...plaats gekomen bij PSV. Ramselaar, afgelopen weken uh, basisspeler. Nu dus uh, als invaller gekomen. 3-0. Ik kijk weer even naar het vak van Ajax. Mag je ze supporters noemen? Nee. Uh, Ajax-idioten. Uh, die paar die dat weer enorm verpesten voor de rest. Maar niet meer zeuren over. We moeten met uh, uitsupporters heel vaak naar alle mooie wedstrijden gaan. Want dat is gewoon niet mogelijk. Dat blijkt vandaag weer. Het is 3-0. bramselaar gekomen dus voor Luc Dion. Ja en de rook trekt uh, langzaam weg uit dat Ajax vak. Het lijkt over nu wat uh, het afsteken van vuurwerk betreft. Laten we alsjeblieft hopen dat dat zo blijft. Het is verschrikkelijk. Als je fan bent van Ajax om dit te doorstaan. Maar dit uh, is natuurlijk niet goed te praten. Sterker nog, het is een hele schandelijke zaak. Dat dit nu gebeurt. En uh, hopelijk blijft het kalm zoals het nu is. Er brandt nog wel iets. Helemaal achterin dat uitvak. Maar het is, ja...